Minister Ollongreen stelt miljoenen euro's beschikbaar... om delen van Groningse steden aardgasvrij en aardbevingsbestendig te maken. Het gaat om wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de stad Groningen. De minister wil al dit jaar een begin maken met die ombouw. Het geld komt uit een potje van minister Biebes... dat bedoeld is om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas.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 Het weer. Vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen. Op andere plaatsen droog en wat zon. Het wordt morgen een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. De A13 Rotterdam-Den Haag is dicht nog steeds bij Rotterdam Airport door een ongeluk. Ze zijn nu bezig met bergen. De weg kan ieder moment weer opengaan. En tot die tijd kan je omrijden via de A4.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 WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, tot half tien zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel in de knikkers in Politiek Den Haag. Wij blikken vooruit naar de gemeenteraadverkiezingen. De gemeentes die vanuit die decentralisaties een veel grotere verantwoordelijkheid hebben. Een groter taakpakket dan ooit tevoren. Met andere woorden, het is hoog tijd om uw lokale helden te kiezen. 80 van de Nederlanders laat zich toch leiden door landelijke thema's... wat betekent eigenlijk dat het dan vaak uitdraait... op een tussenrapportage voor het zittende kabinet. Daarover spreken wij, met het aantrekkelijker maken van die lokale politiek... over die burger die mag meepraten, meedenken, maar tot op welke hoogte. Die vragen leggen we voor aan André van Schie. Hij is raadslid voor de VVD te Utrecht. Harry van der Molen was tien jaar actief in de gemeente Leeuwarden... raadslid, wethouder. En ook Wim Voermans, uh, hij is uh, hoogleraar staatsrecht. Wij krijgen net een nieuwtje binnen. Vanuit de Telegraaf wordt gemeld, in ieder geval de column wordt gemeld... dat Handenbroeken ten Broeke, volgens velen had dat al de minister van Buitenlandse Zaken moeten zijn... u weet ongetwijfeld dat daar een vacature is na het wegvallen van de heer Zelstra... en de Telegraaf meldt in de column, zeg ik er nadrukkelijk bij... dat uh, Ham ten Broeke, het Kamerlid dus, buitenlandwoordvoerder van de VVD... zou hebben gemeld aan partijleider Rutten... dat hij om gezondheidsreden niet beschikbaar is voor Buitenlandse Zaken. Ja, meneer Van der Molen, uh, u bent een collega in de Kamer, maar dan voor het CDA... Ja. Weet u dan wie er wel minister van Buitenlandse Zaken Ik gaat heb noemen? geen idee. Okay, nou, de naam is niet over... Als het maar een geschikte uh, vrouw of man uh, is, dan vind ik dat prima. Mevrouw, mevrouw Jones wordt dan genoemd. Wie? Mevrouw Jones, ambassadeur in Moskou. Heel goed. Ja? Het is overigens de eerste keer dat ik van mevrouw Jones uit Moskou hoor. Persoonlijk. Maar ik neem aan dat de PVD uh, uh, echt een aantal goede kandidaten heeft en nu bezig is om een keuze te maken. Goed, daarover later meer. Uh, de grote vraag die wij het komende 25 minuten dus aan u voorleggen is de volgende. Hoe kan de lokale politiek. Meer aantrekkelijk worden, meer kiezers naar de stembus lokken. En ook vooral zorgen dat burgers zich meer betrokken voelen. Um, ik moet toch ook even denken aan toch de alarmerende signalen van de laatste paar maanden. Hoe ongelooflijk veel moeite partijen hebben om een raadsleden te vinden. Het is echt uh, kommer en kwel. Na adem van die verkiezingen zie je natuurlijk ook veel partijen in de problemen raken. Het PVV natuurlijk voornamelijk. Uh, meneer Voermans, zouden we gewoon. Wat, wat moeten we daarmee? Moeten we de raadsleden. Moeten we die gewoon meer gaan betalen? Dat ze het niet allemaal een beetje hapsnap erbij doen? Of, of, of hoe, hoe kunnen we dat aanzien van het raadslid... gewoon zodanig maken dat het aantrekkelijker wordt? Nou, Twee dingen door ze ongelooflijk serieus te nemen. Uh, de gemeente is de eerste overheid. En daar uh, gaat het om de zorg, werk en inkomen, jeugd, cultuur... Alles wat je zo uh, direct aanbelangt, daar gaat het over. Ja. Eigenlijk zit de nationale overheid in de kaderstellende rol. Dat, dat, dat willen we ook zo. Dus je moet die gemeenteraadsleden enorm serieus nemen... Uh, Daar moet je ook iets voor willen betalen. Dat is gewoon krenterig geregeld op het ogenblik in de gemeentewet. Uh, ze werken zeg, een slag in het rond. Er zijn zeer gemotiveerde mensen. Die doen het echt niet voor de camera of ik, voor ik, ik de roem. Ik ga even wat de getallen bij doen. Want ja. de luisteraar ook weten waar ja, we het ja. over hebben. Als je de kleinste gemeente tot 8.000 inwoners... is het 250,82 euro. Ja. Uh, en dan maak je een enorme sprong. Als je meer dan 375.000 inwoners hebt... is dat 2.352 euro. Ja. Dat zijn, zijn belachelijke bedragen, laag bedragen. Uh, zo laag. Yes. Uh, en dan ook nog dat onze gemeentewet de kruideniersmentaliteit heeft... om daar tien categorieën aan te leggen. <lacht> uh, en dan het eerste bedrag uh, is op uh, euro 82 afgerond, ja. hè? om het zo maar eens te zeggen. Dat bewijst wel een beetje uh, hoe de gemeentewetgever daarin investeert. Het tweede punt is er is ook hoop, dat wil ik toch even uh, kwijt. Aan, aan de ene kant kijken we vaak door een rietje naar de gemeente... door een rietje van de nationale partijen. He, uh, het gebeurt wel eens dat die toch echt worden gezien... als uitgifte loket van de nationale politiek. Dat moet het niet zijn. Dat moeten nationale partijen ook niet willen. Maar er is wel hoop Er komen steeds meer lokale partijen op. Daar, ja. daar is het minder uh, aan de orde dan u misschien denkt. 28% uh, uh, waren er bij de vorige verkiezingen uh, stemmen op lokale partijen. Dat, dat is dus bijna 10% gestegen de laatste 20 jaar. Um, en je ziet ook dat gedurende de rit... Ja, en daar moeten we ja. eens goed over nadenken. Uh, nu dus 28% werd er op lokale partijen gestemd. Nu hebben we 33 procent van alle gemeenteraadsleden... is uh, van een lokale partij. Dus Hoop. je ziet ook dat de uh, nationale partij... hun greep op ja. gemeenteverliezen. Even terug naar die raadsleden. Uh, meneer Van den Molen komt bij u uit. U was een raadslid. Meneer ja. van Schie, is dat nu... Um... Wat je natuurlijk ziet, is dat vaak toch hoger opgeleiden... in staat zijn om met flexibele werktijden om te gaan. Dus even s'avonds nog je stukken te lezen... of misschien een middag vrij te en wat anders weer in te... Vaak zie je met banen voor lager opgeleiden... dat het veel ingewikkelder is om het raadswerk te combineren... Uh, met een fulltime baan, heb ik het even over. Met als resultaat dat je vaak dus niet een goede afspiegeling hebt... Uh, uh, van je samenleving. Ja, ik kom zo bij u, meneer Voelmans. Eerst meneer Van der Molen, nu Kamerlid... maar toen nog raadslid en wethouder. Ja, zeker. En ik moest het ook altijd naast mijn werk doen... Uh, het hangt wel heel erg van het aard van je werk af, ja. maar ook van je werktijd je kunt ook hoger opgeleiden zijn en hele flexibele werktijden zijn, of eigen ondernemer, nou dan gaat dus ook 80, 90 uur per week in je eigen onderneming zitten, uh, kijk ik, ik uh, kom ook gewoon vanaf het VMBO dus dat is allemaal niet zo heel erg spannend, maar ik zag bij ons in de gemeenteraad ook best nog veel mensen die niet in topfunctie zaten of hoog opgeleid waren uh, en dat vind ik heel gezond, je, je hebt gewoon geen behoefte aan een raad die alleen maar uit halve intellectuelen bestaan, omdat en een ja. heel groot deel van wat de gemeente, daar, gemeente ook doet... al heel praktisch is. Daar moet je een gevoel bij hebben. Ik moet toch ook denken even aan wat we hebben het eerder een keer genoemd Het is een beetje technische bureaucratietaal. Maar het is natuurlijk wezenlijk belangrijk. Dat raakt duizenden mensen in Nederland. Is die WMO, die wetmaatschappelijke ondersteuning... het gaat over ouderenzorg, het gaat over thuiszorg... het gaat over jeugdzorg. Um, daar zag je, ik heb het genoeg gehad... om veel van die inspraakavonden in, in het hele land te, te mogen leiden... En daar zag je natuurlijk dat enorme verschil... dat je vaak zo'n wethouder had die dat dossier dan moest doen... daar veel kennis ook van had... maar eigenlijk helemaal geen tegenwind meer had in die raad. Want die raad kon dat enorme dossier... die vaak ingewikkelde materie... kon ze nauwelijks bijbenen. Uh, het lag echt niet aan de inzet. Maar wat je dus eigenlijk zag... is dat een wethouder eigenlijk ook vaak vragend de zaal inkeek... op zoek naar het debat en dus een inhoudelijke conversatie. Die vaak gewoon niet kon. Ik vond het echt bijna het failliet va va van een van lokale politiek... die eigenlijk nu belangrijker is dan jaren tevoren. Ik kom zo bij u, meneer Voermans... Eerst meneer Van Schie, nogmaals, raad Utrecht. Herkent u iets van dit beeld wat ik schets? Ja en nee, want ik, ik denk eigenlijk dat daarvoor ook weer gewoon geldt. Dat, kijk, je hebt het misschien gedaan op het moment... dat die invoering uh, aanstaande was of gaande was. Ook maar die ingevoerd is, uh, zie je gewoon wel dat het werkt. Dat uh, mensen gaan piepen als er iets fout gaat. Kijk, uh, de hele lokale democratie is ook een soort uh, commodity geworden. Dus net als de waterleiding, die draai je aan. En dan doet hij het, en dan doet hij zijn ding goed... totdat er geen water komt. En dan ga je bij ja. met het bedrijf van... Hé, jongens, wat hebben we nou in de hand? En wat ik zo erg hoop, is dat juist op dit soort thema's... mensen tegen grenzen aanlopen... dat ze ook hun lokale volksvertegenwoordiger weten te vinden. We staan allemaal met onze e-mailadressen en telefoonnummers op de website. Bel of mail is gewoon. Hè. Ik bedoel dat, en, en ik merk ook dat het vaker gebeurt. Maar tegelijkertijd zie je ook die tegenstrijdigheid... van die enorme systematiek van, van, van het raadswerk en alles wat omheen hangt... dat dat heel erg gericht is op hoger opgeleiden en stukken lezen... en uh, debatteren, terwijl... Ja, wat je wel graag wil, is die geluiden opvangen en gewoon uh, vertalen in zo'n raadzaal. En dat kunnen mensen van alle opleidingsniveau kunnen dat. Hadden we maar meer kapsters en verpleegsters en taxichauffeurs in die raad. Maar ook, uh, juist die echte super succesvolle hoger opgeleiden, ja, die hebben we ook niet. Want die zijn inderdaad lekker bezig om geld te verdienen. Maar en, wat betekent dat uh, voor uw partij? In dat concreet, bij ik in Utrecht. Betekent dat u nu anders recruteert van nieuwe raadsleden dan tevoren? Nee, want die, uh, dat hele proces. dat, dat het speelt zich toch binnen de partij af. En het grote probleem in Nederland is natuurlijk... dat maar heel weinig mensen lid zijn van zo'n partij. En dat is volgens mij het echte grote probleem. Dat heel veel mensen wel de moeite nemen om af en toe te gaan, te gaan stemmen. Maar niet de moeite nemen om ook tussentijds... zich te willen bemoeien tegen uh, die politieke lijn aan. Ja. Mag ik in dat kader even toch twee uh, stenen in de vijver gooien? Ik, ik moet even wat langer terug in de tijd aan de G1000 denken. De, de bel van Rijbroek hè, uh, die is voor democratie, maar tegen stemmen. Dus die had we burgerparticipatie. Ik denk natuurlijk in het kortere tijdbestek aan de Nederlandse leeuw. Meneer Voermans. Uh, ik durf best wel voor mijn rekening te nemen... dat we de oogst van deze bijeenkomsten toch als minimaal mogen kwalificeren. Nou, de, voordat ik daar iets over, zeg toch even over Hij dat vang... uh, normaal patroon uh, van uh, de opleidingsniveau van uh, gemeenteraden en gemeenteraadsleden, dat volgt veel meer het normaal patroon uh, in de samenleving dan bijvoorbeeld uh, de Staten-Generaal. Uh, en, en dat is ook een heel goed iets, want het mag nooit zo worden dat we in een samenleving terechtkomen waar je een universitair diploma uh, moet hebben om de raadstukken te kunnen lezen. Dan doet de raad iets verkeerd of het bestuur iets verkeerd. En we zien die werelden wel uit elkaar drijven, dat heeft te maken met een enorme schaalvergroting. Ja. Uh, gemeenten worden steeds groter... Ze gaan, u noemde de WMO, dat wordt bijna allemaal verkaveld in bedrijfsmatige uh, opzet van gemeenschappelijke regelingen. Even plat gezegd, een hele kleine gemeente kan het in zijn eentje niet voor zijn rekening nemen. Nee. Wordt dus eigenlijk bijna gedwongen naar een gemeentelijke herindeling om die verantwoordelijkheid met elkaar te kunnen dragen. Ja, precies. En, maar ook uh, in Utrecht uh, zal dat misschien iets minder zijn bij de, uh, meneer Van Schie. Maar meestal zit je met zeven, acht gemeenteraden in zo'n gemeenschappelijke regeling. Dat is gewoon een bedrijf. En daar zijn we enorm in doorgeschoten. En dan kan je wel wat piepen in je gemeenteraad. Maar je bent maar één van de zeven aandeelhouders. En het is alleen maar techniek. Dus we zijn eigenlijk uh, onze uh, publieke zaken aan het outsourcen. De, de, en dat moet je niet doen. Wij noemen dat in ons boek Gemeente in de Gene. Van goh, de gemeente voor, die is altijd heel belangrijk. Die, die Allerlei dingen voor je doet. Bedrijfmatig en rationeel moet worden opgezet. Daar zijn we in doorgeschoten. Maar dit de is gemeente al... van moeten we terug hebben. Maar dit hebben. is toch ongeveer een marsroute naar teleurstelling. Dus je, je, ja. je, je moet via de gemeentelijke herindelingen wil je uiteindelijk bij je lokale bestuurder om wat voor reden ook aankloppen... en dan is het en bij de aanpalende gemeente moet je zijn... en het is nog outgesourced. Ja, en het gaat over je dagelijks leven. Goedemiddag. Ja, je hebt niks meer te kiezen. En, en een gemeente is geen koekjesfabriek. He, uh, da, da, da, daar worden geen koekjes gemaakt daar zit geen bedrijfsleider aan de knoppen die zegt van nou uh, om vijf uur gaan we doen daar heb je iets te kiezen, de gemeente moet terug naar de burgers zelf uh, vinden wij in ons boek er uh, is veel voor te zeggen we zijn veel te veel doorgeschoten in dat bedrijfsmatige aansturen uh, van alles wat met de gemeente te maken heeft maar wat moet er gedaan dan, uh, Moeten we weer terug naar de burger want ik noemde net even die ja. twee bijeenkomsten die eigenlijk zonder de politiek namelijk, plaatsvonden die G1000 ja. en de Nederlandse Leeuw en eigenlijk was daar de opzet natuurlijk we gaan met allerlei mensen bij elkaar komen en wat wij daar aan conclusies brengen, die brengen we daarna alsnog naar de politiek. Ik, ik trok net wel de conclusie dat ik van beide bijeenkomsten... de oogjes echt wel heel minimaal vond. Echt zwaar teleurstellend. Nou ja, er komen Miss World-uitspraken uit. Hè? Ja, Dus ja, ja. van. We willen de wereld beter en groener en ja. aardiger. En uh, politieke schaarste ontbreekt. Dus er hoeven geen harde keuzes te worden gemaakt. Op zich la laten we nou niet uh, zeggen dat daar geen potentie in zit... in dat soort bijeenkomsten. Uh, het idee is goed. Maar het wordt soms gebracht... Hè, uh, er zitten twee grote... Het eerste is, er is een enorme hoogopgeleide bias zit erin. Er wordt weliswaar gelood, maar alleen de hogeropgeleiden komen op. Zo'n g 1000 is tafeltjes van 4 maal duizend, om het zo maar eens te zeggen. En als je dan drie hoogopgeleiden hebt aan zo'n tafel met één middelbaar of lager opgeleid iemand. Die wordt onmiddellijk weggetikt aan zo'n tafel. Kent u het spelletje Jiske vet nog, van Jiske vet Stiften heette dat. Er zitten drie ervaren kaartspelers aan tafel. Er komt er één bij, die kent de regels niet, en die wordt gewoon geknipt en geschoren. Waar ja. die bij zit. Nou, dat, dat effect treedt op. Dus een dubbele hoogopgeleide bias in die G1000. Uh, en uh, dat geeft niks als je de G1000 als, als iets houdt om democra democratische energie te kweken. Ja. Dan is dat een goed idee. Maar dat is de opzet niet. Nee, wat soms gebeurt is dat, hoog op, of dat besturen, wethouders en burgemeesters gaan winkelen in die G1000 ja. omdat ze het niet eens kunnen worden met de gemeenteraad. En dan zeggen tegen die gemeenteraad: luister eens. U vertegenwoordigt eigenlijk niemand meer. Wij hebben eens gesproken met de burgersopzorgheid. Dit is waar we naartoe willen. Meneer Voelmans, ik ga ja. u onderbreken. punt is dit. Um, we moeten richting afronding van een onderwerp... wat natuurlijk nog lang niet klaar is. U heeft ergens een hoopgevend signaal gegeven. Dat heeft u nadrukkelijk even geaccentueerd. Maar al met al is dit toch een gesprek geweest... waar we het voornamelijk hebben over afschaffing, beperking en teleurstelling. Ik, ik vat het maar even mijn woorden samen. Ik wil eigenlijk een rondje hoop met jullie maken. Even. <hijst>, we ja. staan vlak voor die verkiezing. Meneer Verschie, ik begin bij u. Raad zitten Utrecht... Nou ja, wat heel fijn zou zijn als mensen gewoon... is wat vaker gewoon hun lokale raadslid mailen, bellen, eh, contact zoeken. Ik heb eh, vorige week de oproep gedaan. Als je nou gekozen hebt straks... dus duurt het misschien een half uur om te gaan stemmen heen en weer... neem dan ook eens even vier minuten de tijd om degene op wie je gestemd hebt... een mailtje te sturen met waarom je op hem gestemd hebt. Ik zou er erg blij van worden om dat soort mailtjes te krijgen, want ik heb een verkiezingsprogramma met een heleboel want Want maakt het net nadrukkelijk, heeft u nog steeds zelf geen idee waarom u de vorige keer gekozen bent? Maakt u, nee, maakt u absoluut ook niet nee, nee, natuurlijk op mijn programma, omdat ik een VVD'er ben en een leuke vent natuurlijk, dus die moet sowieso ook bestellen. Ja, ja, ja. Maar <laughs> het is, eh, je wilt natuurlijk heel graag ook op de inhoud weten wat je achterban wil. En die achterban is gewoon beperkt georganiseerd. We gaan natuurlijk de deuren langs, maar dan krijg je ook niet alleen maar VVD-kiezers om je oren. Dus je wil heel graag weten wat jouw achterban, mensen die op jou gestemd hebben, van je verwachten. En dat, is, dat, dat weten we gewoon niet. Daar ga je een beetje op je gut feeling mee om. Uh, en het zou heel fijn zijn om daar wat meer feedback maar, op te krijgen. Even, uh, zegt u daarmee ook dat als, ik, uh, als er bij spreken een rode draad is in, in, in uw voorkeurstemmen, waarom ze specifiek op u gekozen... dat u dan ook daar rekening mee houdt met de voorstellen en het beleid wat u maakt? Nou nee, dat kan nu dus niet. Want nee, je weet nu niet hoe mensen als op u je stemmen. Dat, maar als mensen dat wel gemist hebben, kun je dat ook doen. Dan kun je ook in de praktijk zeggen van... nou ja, weet je, ik vind dit, want mijn kiezers die vinden dat ook. En nu veronderstel je dat iedereen die op de VVD's kiest, dat hele programma onderschrijft. En dat is niet zo. Dat doe ik zelf ook niet altijd. Meneer Van der Molen, ik zag wat getrokken wenkbrauwen. Nou ja, dat zag ik op je gezicht. Ehm. In, in de zin van dat, ik niet alleen op, dat je als raadslid, maar dat, dat zult je ook niet bedoelen, niet alleen maar zit te wachten tot iemand je belt of uh, je mailtje nee, stuurt. Ben je heel <lacht> veel op pad. Hè? Dus uh, er zijn echt, echt raadsleden in Nederland die zoveel extreem veel meer uren in hun raadswerk steken dan ze eigenlijk aan vergoeding zouden moeten doen. Um, maar een beetje hoop dan. Kijk, er zijn on ontzettend veel gemeenten bezig met wel juist met inwoners wat te doen. Toen ik wethouder was, heb ik. 1,4 miljoen euro apart gezet en gezegd van dan gaan we helemaal niet meer gemeentelijke plannen aanmaken. Kom maar met die plannen. En, maar ze moeten wel draagvlak hebben. Oftewel, je gaat er zelf aan meedoen. En het moet niet een soort ijzelganger zijn die iets leuks heeft bedacht. Maar echt met elkaar. Nou, echt jongens, dat, dat geld werd beoordeeld door bewoners zelf. En wordt in plaatzig dat die record aantal buurtbarbecues in Leeuwarden. Nee, nee, juist niet. Uh, bijvoorbeeld uh, extra parkeerplaatsen, om maar even de <lacht> tegenovergestelde van Utrecht te zeggen. <lacht> maar ook een speeltuintje. Omdat wij geleerd hadden dat de buitendienst niet alleen moet zeggen van hoe kan ik dit technisch goed onderhouden, maar waar is hier behoefte aan? Dus het is niet alleen maar structuur of methodes of gesprek... Het is vooral ook cultuur. En daar kun je echt als raadslid en wethouder gewoon morgen al op sturen. Ik ga u danken. En mijn teleurstelling is het feit dat ik nog veel langer met jullie door kan praten. Kan praten. In de hoop en licht. de verwachting dat wij elkaar binnenkort op ditzelfde onderwerp ongetwijfeld nog een keer gaan spreken. Uh, dank ik hartelijk. Harry van der Molen, u hoorde hem als laten. Kamerlid namens de CDA. André Franschie, raadslid VVD te Utrecht. En Wim Voermans. Hij is hoogleraar staatsrecht. En meneer Voermans zegt nog één keer: hoe heet het boek ook weer wat vandaag in de winkels ligt? De gemeente in de gene en word blij van je gemeente. Lees het alle, alle 344 pagina's. Van harte. Dank. Haagse Morris. En daarvoor gaan wij ons richten tot een lobbyist. In het programma WNL Haagse Lobby gaan wij natuurlijk aandacht besteden even... aan iets wat voor de lobbyisten heel ingewikkeld is. Er is hier namelijk een begeerd iets op het Binnenhof, dat is een pasje. En als je een pasje hebt, mag je naar binnen. En dan hoef je niet elke keer opnieuw dat aan te vragen... door allerlei bureaucratische rompslomp heen. Een pasje geeft je eigenlijk toegang tot het centrum van de macht. En dat is voor een lobbyist niet onbelangrijk. Toch, meneer Barroeg? Niet uh, onbelangrijk is een understatement. Het is belangrijk. En niet alleen voor de lobbyist, maar ook voor het functioneren van de politiek. Ja, Robert Barroeg, uh, doorgevind als lobbyist. Mag ik u zo uh, aankondigen? Uh, zo mag u mij aankondigen. Oké. Okay. Um, he, he even. He, heeft u hem nog in de binnenzak? Ja, ik heb hem nog. En um, het is ook niet zo dat die pas wordt ingenomen. Het is zo dat uh, bepaalde gedeelten waar lobbyisten nu wel mogen komen... straks lobbyisten niet meer mogen komen. Althans, niet alle lobbyisten. Want uh, oud-Kamerleden, die ook een kamerpas hebben, die mogen daar nog wel lopen. En een groot aantal van die uh, oud-kamerleden... is ook lobbyist of publieke versadviseur. Dus uh, voor sommigen geldt het wel en voor andere geldt het ja, niet. Ja, en u zit er net verwend genoeg voor u in het bakje waar het wel geldt. Ja, ik ben is... heel veel oud, maar niet oud-kamerlid. Nee, en, en even, laat me even zeggen, hoe, hoe ziet dan de, de, de laatste paar weken, dagen... van u eruit met dat pasje nog in de binnenzak... Toegang tot alles. Heeft u nog een rondje snel gemaakt ergens? Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik, ik, ik uh, heb gelukkig ook mobiele nummers en ik kom mensen toch wel tegen. En ja. straks mogen we ook wel het uh, afgesloten gedeelte in. als we worden uitgenodigd door Kamerleden of door ja. fractieondersteuners. En dat is ook wel iets vervelends. Dat ik, ik uh, werk ook uh, bij de VN en uh, bij het Europees Parlement. En bij het Europees parlement was het tot een paar jaar geleden zo... dat er een soort van uh, ruilhandel bestond in contacten... met uh, Europarlementariërs en hun assistenten... om maar het gebouw binnen te komen. En dat wil je echt niet hebben. Waar we nee. allemaal bij gebaat zijn is een transparant, eenduidig toegangsbeleid... waarbij... Uh, politieke professionals, journalisten, Kamerleden, nou, u assistenten. Maar als je voor transparant kijk, de, de behoefte aan meer transparantie kwam van, voornamelijk van de, vanuit de Kamer, niet vanuit uw beroepsgroep eigenlijk. Nee, ik. nee, nee. De, de, de behoefte om trans, van, voor transparantie komt ook uit de beroepsgroep. En okay. uh, we zijn allemaal gebaat bij een transparant en betrouwbaar systeem. Ja, ik kan me systeem. ook voorstellen dat het juist heel prettig voor mensen is. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Kijk, er wordt heel, heel erg. Uh, geheimzinnig gedaan over lobbyisten. Maar we zijn mensen die daar rondlopen, mensen informeren... en natuurlijk proberen te overtuigen. Maar Kamerleden zijn over het algemeen mans genoeg... om onze boodschap daarop te filteren. Uh, waar wij, uh, wij zijn onderdeel van het politieke proces... net als journalisten en assistenten dat zijn. Hoe verklaart u toch dat de laatste paar jaren... ik kan me nog Leo Bouwmeester van de PvdA... die druk met uh, wetsvoorstellen en uh, regelingen bezig was... Um, hoe verklaart u toch dat er, dat er een, toch de laatste paar jaar een dynamiek hangt? Die lobbyisten moeten beteugeld worden. De transparantie, en er moet open boek waar ze geweest zijn. Nu dat pasje weer ingenomen. Hoe verklaart u dat? Nou, ik denk dat er een wantrouwen is in het functioneren van de politiek. En dat hoorde je in het vorige gesprek ook wel. Uh, en ik denk dat uh, veel mensen niet precies weten hoe de politiek werkt. En dan, uh, omdat ze dat niet weten zeggen dat uh, het allemaal uh, onbetrouwbaar is. Terwijl uh, lobbyisten hebben over het algemeen een, een openbare agenda. Ze zijn in dienst van bedrijven die bepaalde standpunten innemen. En juist door uh, aan te geven welke lobbyisten toegang hebben... tot de Tweede Kamer en zelfs door, uh, zoals in, uh, in Brussel gebruikelijk is... Uh, bij wetgeving... Te vermelden welke lobbyisten of welke bedrijven invloed hebben uh, geprobeerd uit te oefenen. verhoog je de transparantie. Je verhoogt daarmee niet het vertrouwen in de politiek. Dat is wel een ander, een ander onderliggend probleem. Meneer Van der Molen, eh, Kamerlid CDA, even. <lacht> kom, voorzitter, je dus eerst lokaal. Ik haal het nog een keertje. Eerst raad ze toen Wethouder Leeuwarden. Ja. En dan ga je naar Den Haag toe en dan zou je ongetwijfeld ook een beeld hebben. God, daar kom ik allemaal lobbyisten tegen. Die willen mij ook dan beïnvloeden. I was het beeld wat u had voordat u naar de Kamer kwam, is dat hetzelfde als wat u nu heeft. nu u daadwerkelijk ook met lobbyisten te maken Nou, heeft? weet je, het. Um... Uh, als je in de lokale uh, politiek bent, dan, dan zijn er ook lobbyisten. Maar niet als beroep. Dat zijn gewoon mensen die proberen je te overtuigen ja, dat is toch van anders. hun mening. Ja, ik, ik vind een gemiddelde lobbyist. Um, uh, daar uh, zit ongeveer op datzelfde niveau. Ik, er zitten een paar hele gladde jongens tussen. Nou, daar heb je maar één keer een gesprek mee nodig. En als ze dan nog een keer bellen... dan weet ik ongeveer tegen wie ik nee moet zeggen. En, en, en, en, en wat dat... had glad dan Bedoel, is? Dat ja, dat noem ik maar heel commercieel, weet je wel. Um, ik, ik maak er ook wel eens grapjes van... als mensen dan een training hebben gehad... dat ze leuke verbindingen met Leeuwarden moeten leggen... dat ze toevallig een tante ergens ooit in de buurt... want dat maakt dat Zo'n leuk bruggetje met een kamerlid. Dan zeg ik ook meteen: Oh, ik kan merken dat ik dat u een training heeft gehad, lobbyist. Nou, dan is het meteen over. Maar, oké, dit punt heeft u, hier zit uw aversie en irritatie. Maar ook even omgekeerd zijn er ook wel eens momenten dat u zegt: Dat is toch wel heel prettig dat ik dan een lobbyist heb. Ja, u er, zijn, er zijn lobbyisten die um, ook gewoon heel veel voor je uh, willen regelen. Bijvoorbeeld ergens op bezoek gaan. Kijk, en je neemt bij werkbezoeken altijd je eigen verstand mee. En je bent niet gek Henkie, je weet echt wel wat het doel is van een Bezoek. Dus je weet ook welke vragen je moet stellen. Uh, lobbyisten zijn heel vaak heel open. He, dus die zeggen ook van, nou, we gaan nu hier naartoe. Maar dat is logisch, want ik word door ze betaald. Nou, dan weet je precies de context. Ja, en je bent zelf baas in je eigen hoofd. Dus als je dingen gewoon belachelijk vindt... dan kan een lobbyist praten wat hij wil, maar dan krijgt hij dat niet voor elkaar. Robert Beroeg, lobbyist, hier nu aan tafel even. Kunt u even, toch even de consequentie even noemen? Dat, dat die past dus in ieder geval voor u, omdat u geen oud-parlementariër bent. Dat die... Wat verandert dat aan uw dagelijkse werk? Um, dat betekent dat als ik uh, Kamerleden toevallig moet tegenkomen... <laughs> en uh, dat kan zomaar gebeuren, dat ik dan uh, een uitnodiging moet krijgen om naar het besloten gedeelte te, te moeten. Maar wat ik bezwaarlijker vind... is dat um, uh, in dat besloten gedeelte alleen nog maar... oud-politici, journalisten en kamerleden rondlopen. En een van de functies die lobbyisten hebben... is juist ook om een ander geluid toe te voegen. En dat gaat helemaal weg. En dat is heel bezwaarlijk voor het functioneren van de democratie. Meneer Voerbans, hoogleraar staatsrecht, even. Dat is, wordt met Robbenroek als schadelijk voor de democratie getypeerd. Deelt u die analyse? Um, ja, ongelijke toegang is slecht. Ik ben een tijdje voorzitter geweest... van de klachtencommissie van ja. Public Affairs. Um, om, en De beroepsgroep heeft zelf regels gemaakt. Um, dat is een goed iets. Uh, het hoort erbij. Um, zeker. Uh, het gaat even om het punt van de kwaliteit... Ja, euh, de, de, de, de, de, ik zeg hem dat wel na. Ik, zat nog even, ik pak toch even Gof. herneem het punt uh, over uh, dat, dat wetsvoorstel wat er was. Je moet goede regels hebben, stevige regels hebben. Uh, je zal er altijd goede en kwaje tussen hebben. Uh, maar die de regels zou je ook het liefst niet aan de beroepsgroep zelf overlaten. Maar dat wetsvoorstel van Ozenburg en uh, Lea Bouwmeester... dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Het is dus nu weer even in de ijskast gezet. Maar dat was uh, algemene regels uh, die gelijkelijk golden voor iedereen. Gelijke toegang tot uh, politici uh, in Den Haag... met die legislative footprint uh, waar meneer Baru het over had. Hè, dat je kan zien in deze wet... daar hebben die mensen zich aangediend uh, op dat wat uh, dat gebeurt. En ook een punt dat we vaak vergeten is... Dat je een beetje in de agenda van een bewindspersoon kan kijken. Dat dat naartrekbaar is. Wie zijn er nou langs geweest? Als daar alleen maar oud-bewindslieden en oud-kamerleden langskomen. waarvan we niks weten. en uh, meneer Beroeg uh, moet daar uh, door, de, door de scanner. Uh, en die moet zijn vingerafdrukken laten zien. Dat, dat ja, geeft schijnzekerheid. Of, of, of, of, nog, of nog erger, wat ja. je hebt. Je hebt. Uh, uh, je hebt organisaties, NGO's... die uh, via allerlei stichtingen betaald worden door het bedrijfsleven. En niemand weet wie erachter zit. He, in, uh, in sommige energiedossiers, in sommige farmadossiers. En je moet weten wie die macht probeert te beïnvloeden. He. Publieke macht veronderstelt publieke verantwoording. En, en uh, wat u zegt is helemaal correct. Er is uitgebreid over gediscussieerd. Er is een motie aangenomen van Mustafa Amawood. Uh, die zei, evalueer nou dat passenbeleid en kom met een goed voorstel. Nou, daar, zijn we net, uh, daar ben ik het mee eens, er zijn de meeste, mijn meeste collega's die zijn het mee eens. En wat gebeurt er uh, in het presidium? Althans, daar gaan we maar van uit, want het staat niet op de sluitenlijst van het uh, presidium. Is besloten om een gedeelte van de Kamer voor een gedeelte van de lobbyisten af te sluiten. En dat is volslagen willekeur. En, en wij zijn allemaal gebaat bij transparant en voorspelbaar politiek... Democratisch functioneren. Maar kunt u dan vanuit dat punt toch nog even eerder terug in uw betoog? Dat u zegt de, het niveau daar en de, de kwaliteit wordt, wordt ingeboekt. Kijk, ingevoerd. ook. Ik het belang... van de Molen zeggen. Ja. Kijk, als ze als een lobbyist nodig hebben. om even compacte informatie te krijgen of een werkbezoek. dan weten ze u wel te vinden. Het belang, ja, maar ze weten ons niet altijd te vinden. Want uh, uh, politici die laten zich voor een groot gedeelte leiden door dat wat op Binnenhof 1 gebeurt. En uh, een van de dingen die, uh, die lobbyisten doen... is juist informatie vanuit het bedrijfsleven... vanuit de maatschappij toevoegen. En een goede lobbyist die kan het hele omveld vertellen... die kan precies zeggen hoe de situatie in elkaar zit... en is dan pas in de laatste vijf minuten bezig... zijn eigen standpunt uh, neer te zetten. Als je naar de lobbyisten gaat zoeken, komt we vrij snel tegen. Ja. En, en, en u toch even onbescheiden vraag, waarom bent u eigenlijk een goede lobbyist? Ik ben een goede lobbyist, omdat ik een... Uh, doorgaans weet waar ik over praat, politiek snap... politiek van verschillende ervaringen heb gezien... en ik werk uh, bij de VN, bij de Europese Commissie... het Europese Parlement in Nederland en lokaal. Niet Tot al, zover. Dus overal. Als moet was Harry Mens tarief erop loslaten. Oei. Ik ga ontzettend bedanken, Robert Baruch. <lacht> Dank u wel. Dit was WNO Haas Lobby voor deze avond. Volgende week slaan wij een weekje over. Over twee weken, half negen zien we u, uh, horen we u trouwens weer... heel graag natuurlijk terug bij de radio. Dit was voor vanavond. Vannacht wordt er doorgepraat over lokale politiek. En wel in het WNL-programma, het wordt nu laat, op Radio 2. Zo direct Robert Mede en Thijs van der Brink. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. CNA onderzoekt de beschuldigingen dat Chinese gevangenen... aan het werk worden gezet om kleding voor onder meer CNA en H&M te maken. De Britse onderzoeksjournalist had dat gezien... toen hij twee jaar in een gevangenis in China vast zat. President Trump steunt pogingen om mensen die een vuurwapen willen kopen... beter te controleren, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Aanleiding is de schietpartij vorige week in Florida... waarbij 17 mensen omkwamen. Trump zou inmiddels al hebben gesproken met republikeinse senatoren... die voorstellen hebben gedaan om de screening te verbeteren.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 En de actrice Marit van Bohemen is de rechtszaal uitgezet tijdens het proces tegen Willem Holleder. Ze werd betrapt op het maken van geluidsopnames, terwijl de rechter dat had verboden. Over de zaak Willem Holleder wordt een tv-serie gemaakt en de 46-jarige van Bohemen speelt de rol van Sonja. De geluidsopnames zijn gewist. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Thijs van den Brink. Ja, goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op deze maandagavond. De derde opeenvolgende dag dat de Nederlandse Olympische ploeg oh. geen medaille haalde bij de Witte Spelen. Maar toch is er genoeg te bespreken in het Olympisch Forum. We doen dat met uh, natuurlijk Bart Veldkamp en Renate Groenewold. Meekijken kan ook met ons in de studio. Klikt u dan op nporadio 1nl Vier jaar geleden was het op de 500 meter voor de mannen... een clean sweep voor Nederland. Michel Mulder won voor Jan Smekens en Ronald Mulder. Michel is er niet bij. Smekens en Ronald Mulder wel. Go to the start. Hij oogt super geconcentreerd, Smekens. Ready. Oh, oh, oh, oh. Witmore oh, oh. gleed met zijn gaat. dat van Witmore. Ja, maar ik zag ook Smekens bewegen. En de rode vlag gaat uit. Oh. Het is toch echt Smekens, hoor, hè? Okay. hou die adrenaline nu maar eens onder controle. Ready. Dit ziet er wel goed uit, hoor. Dit ziet er wel goed uit. Ja, hij staat een paar foutjes in bij de start. Dit is wel weer gunstig. Dit moet je gaan, Jan. Will Whitmore. Hij ligt voor bij de opening. Dat is een de... goed teken. Goed zo. Nee, ja, dat gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Doortrappen. Uh, sprinten is moeilijk. 500 meter is lastig. En... Dit is jouw race, jongen. Hier moet er 34 komen. Het is 34-93. Nee. Dat is normaal gesproken niet genoeg. Uh, ja niet gelukt en dat, ja, daar word je wel verdrietig van natuurlijk. En, uh... De lat ligt hoog, maar dit zijn wel de twee mannen. Als je een pool maakt, dan zijn dit eigenlijk de mannen die op 1 en 2 zitten Ze weten wat er staat. 34-42. Drie keer reed Ronald Mulder tegen Lorentzen. Drie keer was dat ook dit seizoen. Drie keer won Ronald Mulder. In een heel, heel goed bergrotten, maar klop, jongen, op. De de Ah, De, de let's opening is voor Mulder en Wat die is goed. 9,95. Prima goed. begin. Kom op, die bocht door, ploegen en nu gas geven op het rechtrijd. Gas geven op het rechtrijd. Kom Loss, op, jongen. Het uit. moet harder. Ja, hij is nog niet verlost van die door. Lorissen komt onderdoor. Lorissen komt onderdoor. 15, 15, 15. Die duikt eronder. 24,67. Dan heb je Zenuwen van staal. Uh, was amazing. Uh, maar PB at the start en PB at the finish line uh, and Olympic record. It's uh, unbelievable. Ja, uh, we hoorden Lorenzen de winnaar van de 500 meter. Uh, Renate en, uh, en Bart. Uh, toen, toen jullie zagen dat hij goud won, wat was jullie eerste reactie? Bart, mag ik bij jou beginnen? Ja, fantastisch voor de Noor. Uh, hij race goed, hij schaatste goed. Je zag een verschil ten opzichte van de rest van de rijders van nummer 1 en 2. die staken er eigenlijk wel een beetje bovenuit en. Ja. Voor het schaatsen, zoals we het dan noemen, hè, dan is dat uh, een goede ontwikkeling... dat een Noor uh, goudwind. Ja, en Renate, hij heeft ook wel de gunfactor, hè, gezien zijn verleden wat er gebeurd is. Nou ja, in 2015 uh, lag ze halve onderbenen bijna af, zeg maar. Ze sneed hij zichzelf, uh, viel hij in een training, in Insel. En uh, nou, als je die foto's ziet, dan... Uh... Ja, Bart heeft hem net aan ons even vertoond... terwijl wij zeiden dat we die foto niet hoefden te zien. Zo zit Bart er nog Ongeveer in mijn Ongeveer een halve minuut voor de uitzending, luisteraars. Ja, maar ik heb niet idee hoe het was. Het, ja, dat het, was. Het, ja dat zeker. Dat hebben we nu wel hoor. Ja. Maar nee. ja, natuurlijk fantastisch uh, dat, dat hij hier wint. Ik bedoel, uh, hij staat niet voor niks bovenaan in het World Cup-klassement. Dus hij uh, had al een aantal keren, drie keer geloof ik, in de, in de Wereldbekers gewonnen. Maar ja, je moet het wel even doen. En hij, uh, die Tja, dat was wel, wel een beetje een verrassing, denk ik. Die stond daar met 34, uh, 42. En dan gaat hij dan met 100 stonden door. Echt. Uh, Super. Ja. ja, Olympisch record. Sneller dan de tijd waar Jan Smekens vorig jaar op dezelfde baan wereldkampioen werd. Dus echt wel een goede kampioen. Ja, ja, ja. ja hij rijdt uh, rijd gewoon sterk, wat Renata al zei. En als je dat dan op dit moment doet, met zo'n tijd, onder die spanning, ja, dan ben je terecht de winnaar. Ja, Laten we even luisteren naar de winnaar. Dat uh, was amazing. Uh, I felt good in training. Uh... All the time since we we came here to Korea and uh, I haven't felt this good all season. So I knew it would be a good time, but when I saw the Korean go into Olympic record, I wasn't sure I could beat that. But yeah, then to cross the finish line and beat it by a hundred of a second, it's uh, it's amazing. Ja, persoonlijk ik hoor bij de start en bij de finish. En Nor legt uit, legt ook uit dat hij eigenlijk wel zenuwachtig was toen hij de tijd van Cha uh, zag. Toen wat dachten jullie toen je 34-42 zag bij Cha uh, Granate? Uh, nou, nee, ik had van op één in mijn poeltje. Dus ik hoopte dat hij er onderdoor ging. Maar uh, ja, gewoon heel knap hoe hij hem reed. En, en wat ik nog mooier vind is dat als coach uh, Woderspoon op de kruising staat. Die het nooit gelukt is natuurlijk om goud te halen. En nu als coach zijn er wel. Dus uh, ja, uh, het is al met al zeg maar, eigenlijk het hele, hele podium. Uh, we hebben een Noor, we hebben een Koreaan en een Chinees. En over vier jaar zijn in China de Spelen. Dus ik denk dat het gewoon voor het schaatsen is. Dit gewoon heel erg goed. En ja, voor ons was het even slikken na vier jaar geleden. Een clean sweep. Ja. Uh, Bart, uh, hoe dichtbij is het einde van de carrière van Lorenzen geweest eigenlijk? Ja, heel dichtbij. Kijk, hij snee zo'n diep uh, stuk van zijn onderbeen weg. Echt aan vlees. En uh, als daar zenuwen tussen zitten... dan kan je gewoon je, kan je een klapvoet... Dat kan zomaar gebeuren. Dus dat is, uh, is absoluut uh, was het heel uh, cruciaal wat, hoe die operatie uh, zou uitpakken daarna. Want ze hebben er echt een stuk vlees moeten moet trans transporteren, of noemen we dat? Uh, ja, met transplanteren. Ja, ja. ja, precies. Uh, heel moeilijk woord voor <lacht> mij. <lacht> dat, uh, dat, uh, dus, dus, dat, dus dat stuk zat er weer in en dat, ja, dat is, heeft, heeft goed uitgepakt. Want je je, je, je fijncoördinatie in je onderbeen en met je voet Dat is zo cruciaal bij schaatsen. Er zijn genoeg mensen met zwabberbenen en klapvoeten die nooit meer een meter geschaat hebben. Nee, want vlees kan je missen? Uh, pees ook? Nou nee, pees kan je niet missen. Want die, die, die dat, komen uh, niet meer terug als die helemaal kapot zijn? Sommige die, die kan je misschien vervangen, maar nee, de zenuwen en pezen zijn wel cruciaal. En die zijn er. dus heel gebleven, kennelijk? Ja, die zijn uh, heel gebleven. Ja, ja. Zo, ja. dat is echt ja, uh, een hele enge foto. Uh, uh, maar ik uh, vond uh, het wel heel opvallend uh, dat uh, de eerste twee rijders, die reden echt een stuk ver verder weg in het rondje... ten opzichte van de rest. En dat heb je eigenlijk dit jaar had ik nog niet gezien. Afgelopen jaar ook niet. De rijden zaten heel dicht bij elkaar. Maar zij schaatste de laatste 200 meter vooral... gewoon weg bij de rest. Hij oh ja. race echt twee tot drie tiende... weg bij, uh, bij de concurrentie. En dat was heel opvallend met die laatste binnenbocht. En op het rechterend zag je het ja, ook. Zo he, gecontroleerd. Zo rustig ja. schaatsend. Want Renate zei... Daar zag je vleeg de handtekening van hun coach. Oké, okay, dat, dat heeft hij echt gedaan. Dat is niet toevallig. Dat is echt uh, zijn nou, prestatie. Ja, je, ja, je ziet, ziet in de manier van schaatsen... natuurlijk al wel een beetje de hand van, uh, van Worenspoen ook terug... Uh, maar bij beide rijden, want ook die tja, daar zat ik naar te kijken. dacht ik, wow, wat een krachtige ja, slagen. en rustig. Rustig, die, die laatste binnenbocht opzetten, en aanvallen en weer uitversnellen. Dat was zo onder controle. En ja, dat is waar, waar iedereen de mist in ging. Als je kijkt naar die race van Smekers, dat was haast uh, iets over de punten. En ook bij uh, Mulder, want het verschil ja. tussen Lorentzen en Mulder... werd op die laatste honderd meter. Eindelijk pijnlijk noemen. zo, ja. goed. Dat ja. vond hij zelf ook, hoor. Mulder, ja. Wilder, ja. Um, uh, nou is het zo dat, uh, dat, dat we ook bij het hockey wel hebben gezegd: van joh, ja, we moeten het toch een beetje mondiaal uh, gaan maken. De concurrentie moet omhoog, dus laten we wat kennis gaan delen. Uh, zullen we nu gewoon stoppen met het kennis delen met, uh, met de ben. Ik, ik, ja, dit, dit, ja, dat gaan we ja, doen. gaat er nu Ja, Riekje ja. gaat er naartoe. Ja. Ja. Ja. ja, trainer van Kramer onder meer. Ja, hij is assistentrainer van uh, Jakori. Ja. En, uh, ja, en daar ga, gaat, ga, gaat kennis weer naar Noorwegen. Ja. Maar we, we zien Noorwegen natuurlijk nog steeds als schaatsland... terwijl het 20 jaar geleden is dat Sundraal op de 1500 meter een gouden medaille uh, won... Uh, in hoeverre, ja, de stijgende lijn zit erin... maar in hoeverre gaan we daar de komende jaren nog, uh, nog wat van merken? Is, ja. dit, is, dit, is dit only the beginning, om maar even zo te zeggen? Omdat ik geen Noors -spraak. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Ik bedoel, Bart, Bart uh, kent Noorwegen wat beter. Uh, maar ik denk dat dit gewoon wel heel erg goed is voor Noorse schaatsers. Ze hebben echt wel in een, uh, in een dal gezeten. En dit hebben ze wel nodig. Ja, en ook goed voor Nederland daarmee. Dat er gewoon echt meer concurrentie is... Ja, goed voor Nederland. Kijk, Nederland heeft zijn eigen concurrentie. Nederland gaat gewoon Ondering. door. En het is, het is gewoon goed voor het schaatsen... dat je gewoon op meerdere continenten uh, hard rijdt. En je ziet nu eigenlijk bij alle afstanden ja, de top 8, 9. Daar zitten gewoon zeven landen elke keer bij. En voor de wintersport is dat, uh, is dat gewoon goed. Als je ook de afzet ja. tegen andere sporten als dat al belangrijk is. Ik, ik, ik ben er nooit zo heel erg mee bezig. Vooral de buitenwereld wel. Maar als je het dan doet dan is schaatsen echt wel een hele brede sport. Het is geen diepe sport in, de land, in heel veel landen, maar... Je hebt in elke heel veel landen heb je altijd wel een paar toppers die ook wel serieus mee kunnen doen. Nou, ja, maar die discussie. Ik word er ook langzaam een beetje boe van. Maar je bent langlaufen, daar heersen volgens mij ook de Scandinavische landen al sinds jaar en dag. En, en, en Duitsland doet, doet daar ook nogal een. Precies, en die landen hoor je nooit die discussie voor hoor. Nee, die nee, lopen nee, de Polones hoor. Dat ze <laughs> 1, 2, 3 en 4 worden. Ik ga net zeggen, want volgens ja. mij Canada bij het, Ik heb laatst een staartje daar ook van gezien. Dat Canada volgens mij ook in diverse sporten gewoon continu voorop loopt. En, en ja, precies, dan hoor je maar, ook niemand zeuren. Nee, precies. Dat is ja. een eh, beetje het calvinisme van... Ja, dat is typisch Nederlands dan, om yeah. te zeggen yeah, yeah. Van, ja, daar doet verder oh. niemand mee. Ja. Ah. Ja. Even nog over die worden Kunnen we die niet kopen dan? Als, die zo, als dat zo'n <eracht laisser> goede coach is? <lacht> Alles heeft <zo> een <mengen> goede prijs, hè? He? Iedereen <laughs> heeft zijn prijs. En We hebben het over delen van de kennis met tenoren. Ja, yeah. misschien moeten we het dan halen waar te halen wat. Als, als het zo'n veel verschil maakt. Uh, of is dat onze eer oh, ja, te na? Nou, uh, zo slecht zijn we toch niet? Nee, we doen het... We zitten er nu naast. Maar uh, goed, we hebben ook in de wereldbeker... We hebben ook laten zien dat we kunnen winnen. Alleen vandaag is het gewoon net even anders dan vier jaar geleden. Ik bedoel, ook, ook Mulder, Voorbij en Smekers... hadden op het eerstgevot kunnen staan. Alleen vandaag niet. Precies, en uh, Ja, we hebben in het verleden... zijn we ook niet uh, te benauwd geweest om buitenlanders. Hè? Pieter Mullen is natuurlijk ja. ook uh, sprintcoach geweest. Die heeft het sprinten, denk ik, in Nederland... wel een beetje op de kaart gezet. En uh, ik denk dat Geras van Velden het in Nederland... Uh, met die jongens eigenlijk hartstikke goed doet. Dus... Uh, ja, nee, ik vind het alleen maar leuk dat we ook internationaal... Ja, Geen ik reden. ik, ik vind het wel heel, heel interessant. Uh, Waterspoon is een van de coaches die de meeste input heeft op atleten. Je ziet hem ook oh, waar hij is geweest. Zie je rijders echt fundamenteel anders schaatsen. Dat vind ik echt heel opvallend. Hij is en, bij en heb, je nog een, heb je nog een voorbeeld? Ja, bij de hij de bij de polen, de polen geweest, Arthur Was. Die regelen, dat was een kopie van uh, Waterspoon. En je ziet nu bij de Noorden, die rijdt. Die rijdt ook hetzelfde als zeg maar, Arthur was. Je ziet daar een aanpassing in rust in de slag komen. Een bepaalde houding. En dat zie je bij heel weinig coaches. Dat je, tenminste, het valt mij op, een technische... Uh, um, hoe heet dat? Finger aan de hand druk. Ja, een vingerafdruk. Nou ja, een heel ja. moeilijk ja. woord. Ja. Ja. zit er goed in vandaag. Ja. Ja, maar dan zeg ik toch, kopen die man. Als hij zo goed nou, is. Nee, niet als kopen, jullie nee. zeggen, nee. Uh, Smekers was te druk. En uh, ja, dan heb je rust. Ja, ja, ja, maar het, is, het is natuurlijk wel... Uh, kijk, hij straalt natuurlijk niet alleen in het gaas, maar ook eromheen. Die, die, die man die straalt zoveel rust uit. Maar hij weet ook als geen ander... hij heeft altijd gefaald op de spelen. Hij was de man van de 500 meter, maar het lukte niet. Ja, precies. En dat is wat hij nu ook kan vertellen, jongens. Ja, geniet er ook van. En, uh, Want zo normaal uh, is het niet dat je wint. Nee. nee. En, uh, dat is ook en, wat hij zegt, hè? Geniet vooral. En ja. kijk wat het je brengt, ja. Nou, als je dan Lorentzen ziet, ja, onder zoveel spanning daar aan die te staan... en dan op het moment dat het moet, uh, nou ja, met 9'74 zijn snelste opening ooit... en dan dat rondje erachteraan. Ja, ik, ik vind dat mooi. Ja. Zou Wadderspoon net zo gelukkig zijn als wanneer hij zelf een medaille had gewonnen? Nou, hij is nu blij omdat hij in deze positie zit, maar... dat had het niet bij Nee, dat is de toch zo'n vraag, ja. Ja, ja er zijn andere dingen. Ja. Ja, veel Nederlanders afgelopen week op Sven Kramer hoopten, tijdens de 10 kilometer was het nu Jan Smeekens die de gunfactor had. Um, hij verloor uh, vier jaar geleden het goud aan Michel Mulder met een uh, miniem verschil. Jan Smeekens kwam er vandaag niet aan te pas. Werd dus tiende. Laten we even naar hem luisteren. Ja, je hebt er alles aan gedaan en veel voor gelaten om hier, uh, om hier voor de winst te gaan. Ik voelde me de hele week ook prima eigenlijk. En, uh, uh, ja, het niet gelukt en dat, ja, daar word je wel verdrietig van natuurlijk. En, uh, ja. Er zaten een paar schoonheidsfoutjes in bij de start. En de laatste bocht misschien ook. En, uh, maar dat ja, is geen halve seconde. Dus uh, wat dat betreft hebben die jongens gewoon, ja, die hebben het gewoon terecht gewonnen. Ja, Jan Speekers was dat. Ik, ik heb nu een vleeswond in mijn wang van Thijs. <laughs> <Nee. laughs> nou ja, nou, laten we het dan ook maar even doen. Ja, Je las zei... net de zin voor. Daar waren ja? veel Nederlanders hoopten op Sven Kramer. Op veel Nederlanders. Kilometer. Niet alle Nederlanders, veel Nederlanders. Ook heel veel die hoopten op Jorrit Bergsma. Ja, ook veel. Nou, ja. volgens mij niet zoveel hoor. Ja, nou, dus er zijn geen peilingen over gedaan, geloof ik. Nou, misschien moeten we dat eens gaan doen. Ja. Ja. Maar jij hebt er een column over geschreven. Ja. Zeker. Ja, ja, ja, ja, die is wel aangekomen. Maar dat zei Hij um, hij voelde zich goed, maakte toch schoonheidsfoutjes. Hebben jullie die schoonheidsfoutjes ook gezien? Renate zegt gelijk ja. Ja, ja. De, de, de, de race zat vol kleine <lacht> kleinigheden. Bij de start maakte hij een, een misser. Uh, nou, wat ik zei, uh, op het laatste rechte eind gaat hij veel te veel. Er zat geen rust in. Hij wilde te graag, er zat... De rust zat er niet in. En, uh, dat is geen woordenspoentje? Nee. nee. nee. nee. nee hing, of, hing voorover, uitkomen bocht, laatste binnenbocht. Zat hij echt op zijn punten. En hij had natuurlijk ook gisteren wel die, die zware val in de, in de training. Dat heeft echt wel een beetje impact gehad. Ja. Dat was echt wel een dus we, hele dus naar we even naar hem luisteren, want we hebben gevraagd of dat impact heeft gehad. Ja, de, die denken die wel. Maar uiteindelijk wil je daar niet mee bezig zijn. En ook niet als excuus gebruiken. Alleen, ja, je, hebt wel, je houdt er wel een whiplash aan over. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet uh, ideaal. Heb jij hier rondgereden met een whiplash? Nee, nou ja, hoofdpijn en een zere nek, dat, uh, volgens mij uh, specificeert dat zo. En uiteindelijk ben ik daar niet mee bezig zijn en met de rit heb ik er ook geen last van gehad. We zijn nu na de rit, hè? Ja, we zijn nu na de rit en uh, ja, nu is het gewoon, uh, <laughs> het is gewoon hartstikke balen. En als je het zo vertelt, dan denk ik, ja, ga je niet sneller van schaatsen? Nee, natuurlijk niet, maar je houdt jezelf ook graag voor de gek natuurlijk. Hm. Hoe moeten we dit wegen? Weer ja, nou, het is echt wel een impact in je nek. Weet je of het een wippers is, weet ik niet. Maar het, het, hij heeft symptomen van een enorme impact in zijn nek, in zijn hoofd. En hij, Ten eerste ging die, hij... Het was, gebeurde gisteren bij een, bij een tempotje. En het laatste in zijn, hij trainde die laatste binnenbocht. Nou, daar ga je tegen de 60 in. Hij, hij, hij verloor zijn linkerafzet en hij draait eigenlijk om zijn as staand. En vervolgens valt hij achterover op zijn kont... En dan knalt zo de kussens in. Ja, dat is een, twee keer een impact. Eerst op je kont vallen heel hard. En dan nog eens die kussens in. Ja, tuurlijk, hij geeft het niet aan als excuus. Dat is, dat is heel te waarderen. Maar het heeft wel impact gehad op zijn op zijn. zijn. Ja, en mentaal of fysiek? Nou, ik denk meestal wel fysiek, denk ik. Mentaal zijn ze wel, zijn ze niet zo bangig, maar nee. het is gewoon fysiek wel... Uh... Het is echt gewoon een harde knal geweest. En dat ja. voel je de, de, de volgende dag echt nog wel. Ja, en dat je moet vrij kunnen bewegen. Dat is uh, bij het schaatsen natuurlijk. Uh, vrij kunnen bewegen is van essentieel belang. En dat, uh, ja, als je zo hard de kussens ingaat... en ook op de manier waarop, zoals Bart het zegt... dat uh... Dat werkt niet mee. Ja, nou ja, goed. Over geblesseerde schaatsers uh, gesproken. Kai voorbij was een groot vraagteken. Hij kwam geblesseerd uh, naar Zuid-Korea. Hij werd negende. Teleurstellend of toch in de lijn der verwachting? Dit is wat hij er zelf over zei. Ja, ik ben ook wel teleurgesteld. Ja, weet je. Um, het verschil is gewoon heel groot. En, en ja, als sprinter uh, ga je meestal vanuit... Het verschil dat verschillen wat kleiner zijn. Maar dit keer was het echt een gat... Uh, dan zeker wel een klap in je gezicht, ja. De opening was goed. Ja, mijn opening was goed. Dat was 69. 68, ja, zoiets. Ja. Kijk, dat is heel goed. En uh, daar, kan, daar kan ik verder mee. Dat is uh, een van mijn betere openingen. En voor uh, dan, uh, dan het rondje valt gewoon heel erg tegen. En ik had die gewoon iets harder willen rijden. Wel. Ja. Mm. Gewoon geen ideale voorbereiding geweest. Is dat de reden? Ja, nou ja, het helpt niet mee. Maar ik vind hem wel heel uh, down. En ik denk, ja, als een, de duizend meter komt nog. Uh, als ik hem zo hoor praten, dan denk ik van nou. Want dan, want dan moet juist dat rondje ook wel beter, ja. toch? Ja. Dus ja. Ja. dan helpt het niet ja. als je dit tegen jezelf zegt. Nee, kijk, zijn voorbereiding is natuurlijk... Kijk, je, je, Het komisch is, of het, het sterk is van een, van een team... Hè, met coach en atleet is... je gaat van een situatie uit... en daar ga je altijd het beste van maken. Hè. Je gaat zeggen, we krijgen het wel goed. En we, in de training gaat het goed. En, en toch heeft hij een optater gehad met die liefstbezuren. Dus het is niet ideaal, maar hij schaatste ook gewoon echt niet goed. Weet jij, die laatste binnenbocht, waaide die uit. De laatste rechterend was het... Echt over de punten weg. Dus het is een combinatie van dingen. Ja, ja. Maar, maar, maar ja, jullie zijn schaats geweest. Ik ben totale leek. Hoe kan het dat je dan op dit moment niet goed schaats? Ja, ah. graag willen. Druk. Uh, bedoel, we hebben het bij meerdere gezien deze week. Uh, alle sporten komt er terug. Ja. het terug. Uh, het uitgaan van ik ga schaatsen of ik moet uh, medaille. Ja, dat zijn twee verschillende werelden. En dat zie je op de Spelen gewoon ontstaan. Magie van de sport. Ja, nee, nou ja, kijk, schaatsen is natuurlijk zo, zo technisch. En uh, je, jezelf op slot zetten door spanning, uh, daardoor beweeg je anders. Daardoor is je afzet minder efficiënt en nee. dus ga je minder, uh, minder snel. Nee, het is hele ja. mentale sport ook? Uh, ja, ja, ja god, sport is sowieso, uh, per definitie wordt het uh, denk ik uh, in de bovenkamer voor een groot gedeelte uitgevochten. Oh, ja. dus, uh, maar druk ja. heeft dan wel een grote invloed. Absoluut. En dan ja. Mulder, hij had de eer om tegen Lorenzen te rijden en die verreed het vooral zichzelf.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 Weet je, zoals op het OKT benaad ik dat. En, uh, en nu gewoon niet. <laughs> ja, het gaat gewoon, uh, na het OKT heb ik het EK gekregen Ging hartstikke goed. En daarna uh, ja, raak ik ze gewoon niet meer. Ja. Ja. Eerlijke analyse? Ja, ik denk het wel. Ja, hij, hij zegt het zelf. Ik kan gaan halen of hij zegt. Maar hij, hij, hij omschrijft het goed. Hij raakt ze niet meer? Nee, hij raakt ze niet. Het was gehaast. En, uh, ja, het, het was gewoon pijnlijk zichtbaar. de laatste rechter, ten opzichte van En dat was echt een schaatser en een... Ja, het is natuurlijk geen krabbelaar, maar het zag er wel even uit, dat stukje. Bedoel, in deze rit. Maar ja, wat, wat, wat ik denk, en hij zat ook een beetje in, in de studio vandaag bij NOWS, hij zat, uh, ze vroegen van: joh, hoe was je nou in je aanloop naar die afstand? Want jullie zaten zo laat in het, in het toernooi, hè? je bent zo lang hier. Ja. En uh, hij zei: ja, ik heb niks gekeken, ik heb niks gezien. En, uh, hij was heel geforceerd. Heel geforceerd, ja. weet je wel. En, en je moet inderdaad jezelf afsluiten, maar het moet ook niet geforceerd zijn. En ik denk dat en dat is de grote uitdaging met zo'n spelen. Je bent hier drie weken of tweeënhalve week weken voordat hij reed. en dat gebeurt nooit. Mm. Je, je bent altijd in een trainingskamp en dan ga je op maandag rijden af naar een naar een naar een stad waar je moet rijden, rijden. en dan ben je daar een paar dagen en dan als je concentratie is je concentratieboog is heel ja, kort. Dus dat is een hele nieuwe nieuwe. Uh, uh, uh. Ja. Nou ja, en je, hoort hem zeg, en je hoort hem ook zeggen van uh, na het EK afstand... Uh, ja, op een gegeven moment, uh, ja, ik raak hem niet meer. En als je dan je, je wereldje zo klein maakt... en je dus uh, afsluit voor wat er links en rechts om je heen gebeurt... dan ben je ook alleen maar bezig met, ja, ik raak het niet lekker. En dan de volgende keer ga je naar het ijs en dan zie je wel... Het, het voelt ja, nog is. niet goed. Dus elke keer krijg je die bevestiging. En dan sta je natuurlijk niet aan de start met het ja. idee van. Uh, eigenlijk zou je yes. gewoon een beetje afstand moeten nemen van schaatsen juist yes, op zo'n moment. Misschien is dat wel een aanrader. al is het maar even. Nou, hij had gewoon zijn dingen moeten doen. Uh, maar zoals. moet je daar zo lang van tevoren zitten? Of ga je ook zeggen nee, ik ga later? Nou ja, je, je kan inderdaad zeggen van ik ga er zo laat mogelijk heen. Ja. Je zit alleen wel in een tijdsverschil. Nou ja, dat moet je natuurlijk wel. Uh, dan moet je overbruggen. Ja. Maar je moet eigenlijk moet je zeggen van ja, hoe doe ik het normaal voor een WK? is oké, okay, je komt daar negen dagen van tevoren aan... en dan moet je eigenlijk moet je dat precies hetzelfde doen. Ja. En ik denk dat ze het nu gewoon nog een week eerder hebben gezeten. Hè, met die opening en dergelijke om daar op tijd te zijn... en mee te trainen met de rest van het team. En ja... Weet je, ik weet nog wel dat Bob de Jong in, te, in Turijn... Ja, die is terug geweest ja. nog, Ja, nou, die ging gewoon ja. naar het trainingskamp. Die deed ja. de eerste dag, geloof ik, de vijf kilometer ja. of zo. En, en, en ah. twaalf dagen later de tien. Ja, en die kop, is gewoon niet ja. tussentijd. Dus je hebt trainingskamp naar Colombo gegaan. Ja. Maakt het nog veel uit dat ze maar één keer hoefden... in plaats van twee keer? Vier jaar geleden moesten ze nog twee keer rijden, hè? Nu één keer. Is dat nog een groot verschil? Ja, natuurlijk is, maakt dat uh, een groot verschil. Ik bedoel, uh, vier jaar geleden was ook niet degene die de eerste omloop won... Uh, uiteindelijk de Olympisch kampioen. Ja. Uh, maar ja, dit zijn nu de regels, ja Klaar, maar, maar, punt, dat wist iedereen. Nee, dat weet ik, maar vinden jullie het fijn? Is het beter? Is het spannender? Uh, ik, vo ik vond het vandaag wel spannend, ja. maar ook vier jaar geleden vond ik het spannend. En dan moet je gaan kijken. Ja, nu heb je in ieder geval niet uh, van die momenten, zeg maar, als Jan Smekers van... je denkt dat je gewonnen hebt. Ja, precies, en, het is uh, in één keer duidelijk. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ik vind dit beter. Want spannender. Ja, ik vind het spannend. Anders was het altijd van... Uh, ja, oké, okay, er komt nog een rit, dus er ja. kan nog gecorrigeerd worden. En, en, en uh, bij de tweede rit was het van... ja, die is al uitgeschakeld, want die reed de eerste rit zo slecht. Ah, maar het is ook misdadiger. Ik bedoel, vier jaar trainen voor 34 seconden... Ja, het is afschuwelijk. One oh. shot, one opportunity. Dus, ja. Uh, ja. Ik vind het sport. Ja. Ja. Mag je het mooi. mensen aandoen? Natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik kies er zelf voor. Je ja, ja, hoeft, ja, ja. Ja, ja. hoeft er ja, niet, het ja. niet ja. heen. Dat is ja. verschuwelijk. Ja. Dat. Dan heb je een andere sport ook al. We hebben morgen weer een uitzending. Zo is het. We hadden natuurlijk ook wel iets te vieren. De vrouwen kwalificeerden zich met een olympisch record... voor de halve finale ploegenachtervolging. Wust, Leenstra en De Jong zetten in de eerste rit... een tijdnieuw van 2,5-61. In de halve finale van woensdag... is de Verenigde Staten hun tegenstander, Japan... Werd op een halve seconde tweede, Canada derde. Laten we even naar Antoinette de Jong luisteren. Die had het wel even zwaar, maar die zag toch nog wat verbeterpunten. Ik, uh, ik weet wat ik de volgende keer beter moet doen. Dat is uh, mijn sprintbenen er even onder zetten. En uh, dat ik gewoon in het begin echt uh, gewoon direct achter zit. En uh, wanneer ik zeg maar, mijn kopbeurt uh, moet doen, echt na de bocht, twee slagen nog... Door en dan twee armen op mijn uh, rug. Zodat ik dan wel mijn uh, nou, rust pak. Maar wel gewoon die ronde tijden gewoon vlak blijf houden. En, uh, dat is uh, met zo'n tijd rijden en dan uh, nog zoveel verbeterpuntjes. Dat uh, moet wel goed komen de, over twee dagen. Maar uh, ja, ik uh, moet nog even, nog even de hart uh, aan trekken nu. Dus, uh, maar het komt wel goed. Ja, komt het goed, Renate? Uh, nou ja, zij ze zeggen het. Dus, uh, ja, nou, ik hoorde ja, twijfel uh, bij Nou je. ja, kijk, het was wel weer een, uh, een race. Een typische Irene Wuus die als een gek van start gaat. En uiteindelijk uh, Antoinette die uh, op hangen en wurgen, zeg maar, uiteindelijk de erbij komt. Um, ja, je zag uh, een Japan rijden die uh, ook fouten maakte. Maar die hem wel uh, met veel minder verval uh, die, die race rijdt. En uiteindelijk, zeg maar, nog best wel dichtbij komt. Dus of het. Hmm. Uh, goed komt. Uh, die, die Japanse dames die zijn ook wel erg goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. Ze zullen die race, uh, zeg maar de, de halve finale, uh, op reserve gaan rijden. Ik denk dat de Amerikanen ook dat denken... Ook ja, die denken van uh, voor ons is uh, brons het hoogst haalbare. Want moet natuurlijk twee keer ja. uh, op woensdag. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Jij denkt dat Nederland en Japan allebei op halve of niet voluit gaan in de halve finale? Ja, nou, ik denk dat die anderen juist uh, zich sparen voor, ja. die, voor die race ja, ja. op de derde plek. Je krijgt Nederland tegen Amerika en Japan tegen Canada. En het schat is zo groot dat Canada denkt, ja, uh, ik ga me sparen voor die plek tegen ja, ja, de derde okay. plek. Ja. Voor die race op de derde plek tegen Amerika. Dat was voor uh, vier jaar geleden precies hetzelfde. Ja. Ja. Nog, even de, over de, nog even over de mannen. Want daar hebben we jullie nog niet over gehoord. Uh, tenminste, in ieder geval niet op de radio. Uh, Roest of voor wij? Roest. Roest. zo Oh, is nou ja, ik, ik denk dat Koen niet, niet goed is. En, nee. uh, maar de slag van Roest zou uh, Karretje wel eens in de poep kunnen rijden, begrijp nou, ik? Nou, dat weet ik niet. Uh, wat, wat ik zie, is zeg maar, een verwijder hebben we natuurlijk naar de 1500 ook al over gehad. Uh, hij is niet goed. Nee. En uh, je, je ziet dat hij tekort komt. Ja, hij is uh, niet fit, hij rijdt uh, niet goed, ja. schaatstechnisch. Dus uh, ik, vind, ik zou het een risico vinden om hem uh, in te zetten. Maar goed, ja, Koen, Koen denkt daar zelf anders over. Uh, maar het mag niet zo zijn dat het ego straks... Uh, nee, het zou me verbazen. Ja. Het zou echt een slechte beslissing zijn als ze we hem weer erin zetten. Maar Dit team is op elkaar ingespeeld, zeggen ze dan. Die rijden vaker samen. Ja, maar nee, je, je moet niet met een zwakke, zwakke uh, schakel gaan rijden. Het nee. kan op een gegeven moment in elkaar ingespeeld zijn... maar dan krijg je deze taferelen. Nou. Als jullie bondscoach waren, geen spoor van twijfel? Nee. nee, voor mij niet. Helemaal geen moeilijke beslissing ook dan eigenlijk? Nee. nee. nee Alleen mij moet, niet. je moet even doen. Nee, maar ik denk dat ze het ook wel doen, hoor. Ja? Ja. Spannend? Ja. Dank jullie wel weer. Ach, nee. Zometeen na tienen gaan we het onder meer over ijsdansen hebben. Marie-Louise Geitenbeek is de laatste winnares van het NK ijsdansen... en zij komt zometeen bij ons om daarover te praten. Graag tot zo na het NOS-journaal van tien uur. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Esmee Visser, 22 jaar, De vrouw met rode blosjes op de wangen van de spanning. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjell Nuis in de race van zijn leven. Geleef op NPO 1 televisie en op NPO, NPO, NPO Radio 1. Ja, ik zeg het nog een keer, Sven Kramer, je moet harder Met elke dag... Radio Olympia. Olympia. Ik was de Radio Olympia, niet ben Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Wat doe ik hier in Gangneung, Zuid-Korea?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 Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsharfund.com. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1